4 uur en ook Thijssen met het NOS-journaal. IOC-president Jacques Rogge heeft de Amerikaanse zwemmer Michael Phelps gefeliciteerd. Phelps won gisteravond met het Amerikaanse team goud op de 4 x 200 meter vrijslag estafette. Het was een negentiende olympische medaille en daarmee verbeterde hij het record van Sofia Turnster Latinina. Phelps won vanaf 2004 15 keer goud, tweemaal zilver en tweemaal brons. Hij heeft olympische geschiedenis geschreven en ik maak een diepe buiging voor hem, zei Rogge. In Stadskanaal is een kartcentrum door brand verwoest. Het vuur brak aan het begin van de nacht uit toen het centrum al dicht was. Er raakte niemand gewond. De brandweer bestreed het vuur met groot materieel... maar kon niet voorkomen dat de loods waarin het centrum was gevestigd... helemaal in de as werd gelegd. In het gebouw zat asbest verwerkt. Of dat bij de brand is vrijgekomen wordt nog onderzocht. De omgeving van het kartcentrum is afgezet. Mensen in de buurt moesten ramen en deuren dicht houden. Bij de grensovergang Hazeldonk is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Hij kreeg een, schoot, een kogel in zijn schouder en is naar een ziekenhuis afgevoerd. De man maakt het redelijk. Hij werd aan het begin van de avond neergeschoten bij het McDonald's-filiaal... op het parkeerterrein van de A16, net voor de grens met België. Voor sporenonderzoek werd de omgeving van de McDonald's bij Hazeldonk afgezet. De rest van de parkeerplaats bleef wel begaanbaar. Naar de dader of daders wordt nog gezocht. De aanleiding voor de schietpartij is nog onduidelijk. Er komt een uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van fietsongelukken waar 50-plussers bij zijn betrokken. Als bekend is welke factoren en omstandigheden daar een rol bij spelen, kunnen maatregelen worden getroffen. Het onderzoek wordt gedaan door psychologen, ingenieurs en voertuigspecialisten. Het vindt plaats in de politieregio's Haaglanden en Hollands Midden. Het weer, droog en overal opklaringen, het is zo'n 12 graden. Komende dag wordt het zonnig en warm en het wordt dan 25 tot 30 graden. Aan het eind van de middag vanuit het Zuidwesten wel kans op onweer. Tot zover het NOS-journaal. Dit is Radio 1. WNL. Het nieuwe seizoen. Met Bram Bouwens en Martijn Middel. Wat zijn de nieuwste showbiz -roddles. 2013 is het jaar van het voorlezen. En komt u er echt aan, de iPhone 5. Goedemorgen, dit is de vroege ochtend van woensdag 1 augustus 2012. U luistert naar het nieuwe seizoen om bij Omroep VNL. Draagt u een gehoorapparaat? Heeft u wellicht een bril of is een van uw benen vervangen door een prothese? Wellicht realiseert u zich het niet, maar dan bent u naast een mens ook deels een machine. De technologie wordt steeds meer een verlengstuk en soms een wezenlijk onderdeel van onze lichamen. Wordt in de toekomst wellicht allemaal cyborg. We praten er dit uur over met filosoof en docent kunst en cultuur en media... aan de Rijksuniversiteit Groningen, Ronald Hunneman. Ronald, uh, goedemorgen, welkom in de studio. Dank je. We hebben afgesproken je en jij te zeggen, dus zeker. probeer ik ook... het hele uur uh, netjes vol te houden. Uh, uh, Ronald, uh, ja, filosoof, docent kunst en cultuur en media. Wat heeft, dat eigenlijk met, uh, wat heeft dat eigenlijk voor raakvlakken met dit onderwerp? Ja, als filosoof uh, hou je, kun je met verschillende dingen bezighouden. Ik ben een filosoof die zich bezighoudt met uh, het menselijk lichaam en de menselijke geest. En de interactie van mensen met technologie en media. Ja, want uh, de, de, uh, de kern van uw verhaal is eigenlijk: ja, uh, we kunnen technologie en de mens niet langer nee. los van elkaar zien. Nee. Uh, nou heeft de Nederlandse hersenonderzoeker Dick Swaap ooit gezegd... ja, wij zijn ons brein. Een hele bekende ja. uitspraak van hem. En u zegt eigenlijk, nou, dat weet ik zo net nog niet. Nee, nou, uh, ik weet zeker dat dat niet, dat dat niet zo is, niet. is, zeg ik eigenlijk. Uh, uh, Swaap roept dat ontzettend hard. Wij zijn ons brein. Maar eigenlijk het enige wat je zou kunnen zeggen... is dat we een brein hebben. Ja, want en hij bedoelt je... eigenlijk alles dat wij zijn... Dat zit ook in ons brein. Dat, dat... Hij heeft in een televisieuitzending gezegd... dat we uh, een lichaam hebben om ons brein in stand te houden. Nou, dat lijkt mij noodtware onzin. Kijk, een, een, een, een brein kan alleen maar bestaan... dankzij het feit dat er een lichaam omheen zit. En het voornaamste wat een brein doet... en dat is ook heel logisch als je het vanuit de evolutietheorie bekijkt... Het, uh, het enige wat wij weten van al onze voorouders... is dat ze zich hebben voortgeplant. Nou dan is het duidelijk dat waar het op neerkomt is voortplanting, evolutionair gezien. En uh, wat het brein dus moet doen, is vooral zorgen dat wij ons uh, voortplanten. En uh, het brein staat dus eerder in dienst van het lichaam... dan dat het lichaam in dienst staat van het brein. We hebben het brein groter gemaakt dan dat het wellicht is. Zwaap maakt, en dat snap ik vanuit zijn beroep, het brein veel groter uh, dan het is. En hij onderzoekt ook het brein, dus ik kan me voorstellen... dat hij het, het, het allerbelangrijkste orgaan vindt. Maar ik zou zeggen, wij hebben een brein... En uh, Net zoals we een hart hebben en een lever hebben. Maar wat veel belangrijker is... en uh, dat is het nadeel van heel hard roepen wij hebben een brein... is dat we vergeten dat dat lichaam er wel degelijk toe doet. Onze vingers, onze ogen, onze mond de, doen er toe. En dat geldt ook voor de technologie waaraan wij ons koppelen. Die technologie uh, uh, op dit moment is al in zo'n stadium... En is, de mensheid heeft zich van ouds hergekoppeld aan de technologie. Begonnen ooit met stenen werktuigen... Uh, uh, uh, nu uh, uh, binnenkort de iPhone 5, hoor ik net. Uh, uh, en, en, en die koppeling aan technologie maakt dat wij de wereld op een bepaalde manier beleven. En waar ik mij mee bezighoud is de vraag hoe verandert die beleving van de wereld. Hoe, hoe verandert wat wij weten, wat wij kennen, hoe wij tegen dingen aankijken. Door die koppeling aan technologie. Oh, interessant onderwerp. Uh, is, is dat ook iets waar u uh, colleges over geven? Ja. Zeker. Bij kunst, cultuur en media hou ik mij vooral bezig met de invloed van kunst. En kunst is breed, hè? kunst is alles van literatuur, film, muziek, et cetera. En ik hou me bezig met media. En media is bijvoorbeeld drukwerk, radio, televisie, maar ook iPhones. En uh, uh, wat er gebeurt op het moment dat mensen zich daaraan koppelen. Dat, dat, uh, uh, uh, wat voor verschil dat maakt voor de manier waarop we ons voelen en hoe we de wereld beleven. Ja, of, want maakt, maakt dat, maakt dat mij, mij ook een ander mens? Dat ik bijvoorbeeld op dit moment, nou dan wel geen iPhone, uh, uh, uh, maar een andere smartphone ja. in, mijn, in mijn broekzak heb zitten. Maakt dat mij wezenlijk een ander mens? Ja, ik, uh, uh, een van de dingen die je van een telefoon. Een telefoon is een heel is heel interessant, omdat we ons daar zo makkelijk aan koppelen. En is ook heel interessant, omdat we ons daar zo graag aan koppelen. He, in tien jaar tijd hebben we... Nou, dat is bijna niet... Nou, is, ik ken misschien nog één of twee mensen zonder smartphone. En de rest heeft er allemaal één. Dat zijn over het algemeen mensen van, pakken met de boven de zestig? Ja, en, en, en, dat is ja. een lage schatting. En, en uh, uh, uh, uh, het aardige is dat we ons daar zo graag aan koppelen. En waarom koppelen we ons daar zo graag aan? Omdat een smartphone ons gevoel van hoe we in het sociale leven staan wezenlijk veranderd. We, we zijn apen, zou je kunnen zeggen. We flooien elkaar heel erg graag. En wat we hebben gekregen is een fantastisch apparaat, namelijk een smartphone... waarmee we elkaar de hele dag voortdurend kunnen flooien. Een hele positieve uitleg van het gebruik van Facebook en social media... Ja, maar dat is, kijk, dat is ook het aardige van als je naar dat soort media kijkt. Dat zijn allemaal floy media Facebook heeft een, heel, heeft een hele slimme set gedaan. Ze hebben de, uh, het, het, het, het duimpje omlaag hebben ze tegenweten te houden. Waar, niet, waarom? Omdat Facebook... Het, het, het, Voornamelijk, niemand post op Facebook vanwege het posten. Daar is helemaal nou totaal niets aan. Iedereen post op Facebook om daar reacties op te krijgen. Correct. En, dat is, en dat, is, dat is het enige wat het doet. En waarom is dat zo lekker? Omdat wij het lekker vinden, omdat we apen zijn, primaten zijn... om te worden. En dat is, het, uh, uh, uh, dat is heel prettig. En dat maakt dus dat die, die, die iPhone, eh, de, uh, de smartphone... zo'n goed voorbeeld is van technologie... die onze ervaring van de wereld verandert. Jongeren nu hebben een totaal andere ervaring van de sociale omgeving. Dus geen duimpje omlaag, omdat we dat niet willen weten... Eigenlijk dat mensen het niet leuk vinden omdat we geflooid willen worden en niet geknepen. Ja. En, uh, uh, uh, en ik denk dat Facebook een hele goede zet heeft gedaan... door dat niet te doen. Precies om die reden. Straks uh, praten we eigenlijk met Fennel mee over dit uh, onderwerp... en gaan we het hebben over de natural-born cyborg... Wat is het eigenlijk? U hoort het zo meteen van Ronald Huneman, filosoof en docent kunsten, cultuur en media aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Welk boek krijgt u cadeau onder de kerstboom? En welke upcoming schrijver is straks niet meer weg te slaan als tafelheer bij de draait Door? Kortom, hoe ziet het literaire seizoen 2012-2013 eruit? We praten hierover met Bart Temme, boekverkoper en redacteur bij Zoom.info, het literaire weblog van Nederland. Meneer Temme, goedemorgen. goedemorgen. Gaat het een mooi literair seizoen worden, Bart? Ja, nou, ik vermoed van wel in ieder geval. Uh, nou, er komen in ieder geval een paar boeken uit van uh, grote schrijvers... waar we al een tijdje op wachten. In die zijn. Uh, dat is in ieder geval uh, Thomas Rozenboom, die met een nieuw roman komt. He, vooral bekend van zijn roman uh, Publieke Werken. En hij komt nu met een roman De Rode Loper getiteld. En die komt in november uit... En dat is een roman die in de jaren zeventig speelt. En een man, Lou Ballion genaamd, die uh, ge begint een bioscoop in zijn garage. En dan uh, komt hij in contact met een ongrijpbare vrouw. Klinkt uh, spannend. Ja. En dat is één? Van één dat is schrijver. één grote schrijver. Ja, en een andere uh, schrijver, daar zit ik in ieder geval heel erg op te wachten, want die heeft acht jaar lang niks van zich laten horen, althans niet in uh, romanvorm. En dat is uh, ook, uh, ook de jong. Ja, want dat is dan heel bijzonder dat zo'n man na acht jaar weer een boek schrijft. En is ja, ja, boek gepubliceerd? Nou ja, in dit geval is het wel een beetje logisch, want het boek uh, bestaat uit twee delen en 800 pagina's. Dus heeft ook wel de een, een tijd nodig gehad, in ieder geval, om dit, uh, om dit boek te schrijven. Het gaat Pier en Oceaan heten. En het verschijnt in oktober. Waar gaat en, het, in, is een, en waar gaat dit over? Uh, het is een uh, grote familiegeschiedenis. En. Um, het speelt zich af in Friesland en in Zeeland. En het, nou, het is een grote uh, tijd waarin het uitspeel, uh, afspeelt. Want het begint in de hongerwinter 1944 tot en met de jaren 60. Nog eentje. Nog eentje. Er zijn er twee. Het derde boek waar we af en de uit moeten kijken komend jaar. Dat is uh, wat mij betreft Tommy Wieringa. Hè. Die brak door met uh, Joe Speedboat in 2006 uh, volgens mij. En die komt nu met een nieuwe roman in oktober en die gaat heten Dit zijn de namen. En dat gaat over een, uh, een commissaris van de politie, Beck geheten. En die uh, uh, doet onderzoek naar een groep vluchtelingen die ineens in, uh, in de stad binnenkomt. En uh, terwijl hij dat onderzoek doet, komt hij ook veel meer te weten over zijn uh, eigen achtergrond. Dat wordt weer een, een, een paar uur lang of een paar dagen lang uh, lekker in de boeken weggedoken, ook dit najaar. Uh, nou werkt u in een boekhandel. Hoe zijn, nou ja. hoe zijn de vooruitzichten? Ga, gaat er nog wat over de toonbank uh, deze herfst? Nou ja, uh, wat betreft deze boeken in ieder geval, het zijn altijd wel uh, nou ja, grote namen die, uh, die heel veel aandacht zullen trekken op televisie en in kranten natuurlijk... Dus uh, en, uh, op 1 september begint natuurlijk het boekenseizoen. Dat wordt afgetrapt in Amsterdam bij manuscripten. En, uh, nou ja, en daar zullen een aantal van deze auteurs ook aanwezig zijn. Dus uh, nou, het krijgt volop aandacht. Dus u slaapt het rustiger als u weet dat de grote schrijvers nieuwe romans gaan publiceren als boekverkoper? Ja, het boek is ook een hele geruststellende gedachte. dat er weer een grote schrijver met een boek komt in ieder geval. Dankjewel Bart Temme voor dit vooruitzicht op het nieuwe literaire seizoen. En een goede nacht nog.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 Gina Spector, don't leave me. U luistert naar de ultieme vooruitblik op het nieuwe seizoen 2012-2013... te gast in dit uur. Op BNL is Ronald Huneman. Hij is een filosoof en docent kunst en cultuur en media... aan de Rijksuniversiteit Universiteit van Groningen. We hadden het net al over dat we zoveel meer zijn dan ons brein. En toen liet hem ook al even vallen. De term natural born cyborg. Meneer Huneman, wat is dat? Ja, natural born cyborg, dat is een uh, term... die komt van de Britse onderzoeker Andy Clark... En daarmee geef je eigenlijk aan dat mensen van nature de neiging hebben om zich aan technologie te koppelen, om zich met technologie te verbinden. Daar houden wij van, daar is ons lijf op ingesteld. Um, en je zou zelfs kunnen zeggen dat ja, wat wij zijn niet los te denken is van de, van de media, de techniek die we om ons heen hebben. Ik, ik zal een voorbeeld geven om, om, om, om dit te illustreren. Ja. Want dit, dit klinkt heel vaag. Maar uh, jullie zitten hier allebei met papier voor je, met pen in de hand. Uh, uh, en wat je zou kunnen zeggen is dat die papier en die pen... gewoon een uitbreiding is van jouw brein. He, daar, daar doe je dingen op die je niet in je brein doet. Nou, papier en pen zijn ontwikkeld... en hebben ook invloed gehad op, op de dingen die mensen doen. In uh, de 11e, 12e eeuw is de, uh, de ganzenveer ontdekt... Nou, dat, had, dat, dat, dat lijkt een uitvinding van niets, maar dat heeft hele belangrijke cognitieve gevolgen gehad. Hele belangrijke gevolgen gehad voor ons denken. Nou, het lijkt ook niet, totdat je bedenkt dat ze toen ook nog geen balpen hadden natuurlijk. Uh, inderdaad, ja. ze hadden toen geen balpen. Dat heb je uh, heel goed uh, geconstateerd. Goed, hè? Uh, uh, ja, dat Slimme uh, jongens. <laughs> dat is ja. heel sterk. Ja. Ja. Jongens. Maar wat die, waar die vier voor zorgde, was dat mensen sneller gingen schrijven en meer gingen schrijven. Daardoor konden mensen hun gedachten wat langer op papier zetten. Mensen gingen corresponderen met elkaar. Mensen uh, werden slimmer daarvan? En Mensen werden slimmer daarvan. De argumenten werden langer. Uh, uh, wiskunde werd uitgebreid. Uh, er konden er grotere argumentaties komen. En er kwamen interessantere discussies... waar wij nu nog steeds op voortbouwen. En... Uh, Mensen in, voor die veer hadden gedachten die ze na, die, na de ganzenveer hebben gedachten gekregen die we voor die tijd nooit hadden kunnen hebben. En dat geldt voor ons nu nog steeds. Wij denken, hè, dat is het voorbeeld van net, over onze sociale wereld op een manier waarop we er niet over zouden kunnen denken voordat we de telefoon eh, hadden. Um, en uh, uh, nou ja, computers is natuurlijk een veel groter voorbeeld we doen in de wetenschap dingen die we echt niet zouden kunnen doen uh, uh, uh, uh, zonder computer. nee want die Naturals Born Cyborg als ik even mag indrekenen er is steeds meer technologie die we ook en los van die ganzen los van de pin in het papier maar dat gaat een stuk verder toch ja, ja, kijk, je kunt natuurlijk die technologie steeds dichter op je huid maken. En dan wordt die ook steeds interessanter. Je, je kunt, uh, een, een bril is een heel simpel voorbeeld van technologie die je op kunt zetten... waarna je de wereld uh, op een totaal andere manier uh, ervaart. Uh, wat er nu gebeurt is een, een, een, een apparaat, dat heet Brainport, of dat heeft ook andere namen... Uh, uh, waarbij je blinden een camera op het hoofd zet... en uh, met een prikkelplaatje op de tong die beelden dus ver, vertaald in prikkels op dat prikkelplaatje. Een, een beetje gewoon een, een raster. En als die camera maar op het hoofd van die blinde staat... en verbonden is met zijn beweging... en die prikkels gaan naar de tong... dan leert die blinde op een gegeven moment zien... een, een rudimentaire vorm van zien, met dat prikkelplaatje. Je kunt dus met technologie ook al uh, zintuigen vervangen. En dat is natuurlijk heel logisch, want zintuigen zijn niets anders dan technologie. En wat ons brein is, is gewoon... Het eh, brein wordt vaak vergeleken met een computer. Nou, dat lijkt me niet zo heel sterk. Een router is een veel beter voorbeeld. Wat het brein doet, is onze intelligente zintuigen eh, aan elkaar koppelen op een, op, een, op een intelligente manier, uh, uh, dat zeker. En die zintuigen, ja, daar zit de technologie in. Vandaar dat in de robotica, sorry, nog één ding, maar vandaar dat in de robotica op dit moment bijvoorbeeld zoveel aandacht is voor hoe werken de vingertoppen van mensen. Want een glas vastpakken, dat, dat lukt nog steeds niet goed door een robot. En waarom niet? Omdat de meeste intelligentie waarmee wij een glas, glas vastpakken in onze vingers zit en niet in ons brein. Het gekke is, en dat wil ik net zeggen, dat... Um het gebruik van veel technologie vaak een hele negatieve connotatie heeft. Ja. Hè? Als ik heel veel op mijn telefoon zit, dan, dan kijken mensen ja, aan, joh, er zit niet zoveel op je telefoon. Ja. Maar u zegt eigenlijk, het hoort erbij. Het is eigenlijk goed voor je, je wordt er slimmer van, ja. je, je bent het gewoon. Ja. ja, het slechtste wat je kunt doen is uh, gaan mediteren en helemaal zonder technologie op, om je heen uh, uh, ergens uh, in een zweethut gaan zitten. Daarmee doe je eigenlijk afstand van je, van je totale mens zijn. Hè? Mens zijn betekent je koppelen aan technologie. En dat Alsjeblieft, doe dat zoveel mogelijk. Uh, uh, gebruik je mobiel, ga gamen. Uh, uh, uh, ook natuurlijk ga lezen, ga film kijken. Maar alsjeblieft, uh, uh, ga nooit een boeddhistisch klooster in. Want, want je legt je, je, je mens, als we natural born cyborg zijn, leg je dan je mensheid van je af. Maar Bram, ik, ik denk dat je één ding overslaat. Want als mensen namelijk commentaar hebben over het feit... dat jij zoveel met je telefoon bezig bent... Ja. dan flooien ze misschien niet genoeg dan geef je ze misschien niet genoeg nee, aandacht. Mensen meer liken en zo, hè? Dat, precies. Goed, um, Zometeen uh, praten we verder met Ronald Huneman. Uh, want zonder het zelf door te hebben... zijn we op dit moment allemaal al deels machine. We hebben er net al iets over gehoord. Um, maar hoe dat nog beter in elkaar zit... hoort u zo meteen van Ronald. Geen nieuw seizoen zonder nieuwe bekende Nederlanders... of nieuwe uitgerangeerde bekende Nederlanders... Showbiz hits of showbiz relletjes. Wij wagen een voorspelling met Telegraaf, privé en WNL-verslaggever... Jan Uriot. Meneer Uriot, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Uh, voor serieus nieuws zijn de zomermaanden komkommermaanden. Geldt dat eigenlijk ook voor de roddelsjournalistiek? Nou ja, er is, er is natuurlijk altijd veel te roddelen. Maar er <laughs> zijn ook heel veel waarheden. Zal ik er eventjes met eentje beginnen? Nou, oh, graag. Ja, uh, Pauw en Witteman... Die, die starten natuurlijk in de eerste week van september. Ja. Maar dat is meteen ook het laatste seizoen. Maar nou, ze houden ze er na zeven seizoenen houden ze mee op. Dit vind ik schokkend nieuws. Dat is echt... Maar dat is echt waar. Het is echt nieuws. Dat gaan ze... In de top van het, uh, het komend seizoen willen ze dat bekendmaken, maar in Hilversum is het eigenlijk al bekend dat dit gaat gebeuren. De heren, uh, die, die hele uitzendingen, dat zit natuurlijk dagelijks, dat trekt een enorme wissel op hun privéleven. En ze hebben besloten om gewoon nu nog één seizoen met elkaar te doen en dan houdt het op. Ja, ze zijn natuurlijk ook, ook de jongste niet meer? Nee, inderdaad, want meneer Witteman is al 65 en uh, is uh, 51. Hè. Maar het uh, belangrijke is nog... wat gaat er dan gebeuren met dat tijdslot? Nou. Want uh, het is natuurlijk een prachtige tijd... Hè, die, die late night, uh, dat moment daar, zo in die avond, op Nederland 1. En daar zit Matthijs van Nieuwkerk op te loeren. Die wil eigenlijk al heel lang naar Nederland 1. Nou, dat gaat met de wereldwijd door niet lukken... want als die weggaat bij Nederland 3... dan stort Nederland 3 helemaal in... Uh, maar hij heeft wel uh, ooit eens aangegeven in uh, die college tour van dat hij eigenlijk een late-night show zou willen doen. Het zou zomaar eens kunnen dat Martijs in het seizoen 2013-2014 uh, daar gaat zitten. We kijken verder vooruit in één seizoen, meneer Uriot. Dat is wel heel goed. Ja, toch? Maar, ja, maar... maar dan stopt de wereld, draait door dan ook... Ja, nou dat is dus van wat gaan we daar nou weer mee doen? Dat weet ik dus niet. Maar Matthijs, die heeft het ook wel gehad na zijn 7, 8 seizoenen. Dus die heeft ook wel iets van: ik wil wat nieuws, een nieuwe uitdaging. Dus ik zeg: Middel Westerik, half acht live, WNL. Vanaf volgend seizoen. <laughs> nou, dat zou zo zomaar eens kunnen, hè? Ja. <laughs> dit, is, dit is groot nieuws en dit is, eigenlijk, dit is niet echt een rel. Uh, maar ik ben ook, het is toch roddelen, ook wel op zoek naar... wat wordt de rel van volgend seizoen? Ja, is er iets sappigs te iets vertellen? Is iets sappigs te vertellen? Nog iets? Nog iets ik... Ja, kijk, het is, het is in ieder geval zo dat, uh, dat, met dat met dat Eurovisie Songfestival... waar ze nu mee bezig zijn bij het Tros... dat gaat helemaal niet lukken met die Anouk. En waarom niet? Omdat daar... Het, kijk, ze, ze houden nu nog een beetje alles in de lucht van... we gaan erover praten met Anouk. Ik weet je wel, dat gaat allemaal goed komen. Komen. maar uiteindelijk is er altijd te weinig budget. Anouk gaat dat niet voor niks doen en uh, daar moet uh, echt de beurs getrokken worden. Ja, en e dan, e even voor de luisteraar, er was ook nog uh, het gerucht dat ze eerst nog zou moeten meedoen aan een voorronde om het überhaupt te worden, toch? Ja, nou dat gaat Anouk al helemaal natuurlijk nee. niet doen. <laughs> maar, uh, was, uh, het afgelopen jaar was er al geen geld voor een jurkje voor uh, Don Franca. Die stond er in een soort betonnen om stonden stond ze daar zo geloof ik. Uh, dus laat staan dat ze uh, budget hebben om uh, de auteurs te gaan betalen... in, tenminste, in ieder geval voor, voor het arrangement en het liedje. gaat allemaal niet gebeuren. Dat wordt in ieder geval... een Wat ook de, gaat worden, is bij het vader met Paul de Leeuw. Ja, uh, uh, einde oefening. En ja, wat zeg je? Einde oefening. Ja, natuurlijk. Kijk, iedereen is Paul de Leeuwen. moe. Dat weten we nu al, eigenlijk al jaren. Ranking de stars nu 400.000 kijkers. Al twee weken achter elkaar... En de man die zit natuurlijk enorm boven dat, uh, dat, uh, die balken en de norm van 181.000. Hij verdient 374.000. Kijk, op een gegeven moment gaat die omroep... en die achterban die gaat natuurlijk toch uh, ja, in opstand komen. Die zeggen, jongens, er is veel te veel geld voor deze man. Als je 400.000 kijkt, trek, dan moet je gewoon wegwezen. Bovendien, Paul, die kan helemaal niet aan zijn verplichtingen voldoen... want hij staat nog een heel seizoen in het theater... met een voorstelling die de titel draagt... Poephoofd, dat is een theatervoorstelling. Dus we zien hem al heel weinig op de televisie... maar hij beurt wel dat bedrag mee. Nou, daar gaat de achterband van BNN en de VARA... gaan daar in opstand mee komen. Let maar op. Ja, Pauw en Witteman, die gaan dus stoppen aan het einde van het seizoen. Matthijs van Nieuwkerk, die wil wat anders. Middenwestelijk half live, vanaf 2013. Dat zou mooi zijn. En, en Paul de Leeuw, die, die moet er waarschijnlijk... ook binnenkort mee ophouden. Zo staan de zeilen er dus bij. Ik denk dat we een heel eindwijzer zijn geworden. Ik ben geschokt. Ik... Stukken? Ja, ja heer, het is wat, hè? Ja. <laughs> Jan Uriot van Telegraaf, Privé en WNL. hartelijk dank. En nog een hele fijne ochtend. Het is bijna half vijf. U luistert naar het nieuwe seizoen van Onroep WNL op Radio 1. De hele dag blikken wij vooruit op wat komen gaat. En misschien... Misschien is dat komend jaar wel de doorbraak van columnist en dichter Joost Ome. In december van 2012 komt mijn eerste bundel gedichten uit... Hoewel ik het boekwerk eerst widescreen Canadisch wilde noemen... gaat het op aanraden van vrienden en vriendin nu toch de stort heten. Alhoewel het mijn eerste dichtbundel is die het licht ziet... en mijn uitgever hoopt er hoge ogen mee te gooien... verwacht ik er zelf vrijwel niets van. Niet omdat het slecht is... Ik schrijf iets op omdat ik het op die manier mooi vind... maar omdat het publiek dat zich voor poëzie interesseert zo klein is... dat de kans dat er iets wereldschokkend vanuit de di dichtkunst de wereld ingeslingerd wordt... vrijwel nihil is. Gelukkig heb ik mijn fantasie nog. Ik hou mijn schouders op over alle logische verwachtingen die ik heb... en maak mezelf gelukkig met alle hoop en verzinsels die ik heb... Ik zie voor me hoe mijn poëzie niet alleen bij stapels tegelijk over de toonbank van de boekhandel gaat... maar ook door elk straat, jochie en krekhoertje gestolen wordt uit de avondwinkels waar het ruimschoots voorradig is. Naast de wijndrinkende en sigarenrokende hoogintellectuele lesbische madame in haar leunstoel geniet ook de jonge bouwvakker huilend van mijn gedichten. Met zijn smerige handen waar tussen de vingers nog steeds het zaagsel van de werkdag zit... bladert hij driftig van pagina naar pagina steeds terugkindend naar passage die hij als allermooist beschouwt. Ik krijg honderden brieven van huismoeders die mij boos schrijven dat hun zonen niet meer naar school te slepen zijn sinds ze mijn versen hebben gelezen. En dochters die huilend op hun bedden storten omdat ze menen dat ze mij nooit zullen ontmoeten om mij de hand te schudden of de voeten te kussen. Ja, ik fantaseer graag over het komende seizoen. Ik, ondertussen, rij op mijn pas gekochte glimmende motorfiets het gehele land door om lezing na lezing te geven. Elke avond dineer ik met burgemeester en wethouders in het duurste restaurant van de stad... om vervolgens in de lokale boekhandels- en cultuurcentra de boel op steltes te zetten... omdat ik me stierlijk verveel. Ik beledig iedereen van boven de 35 en drink de dure flessen wijn uit... die ik aangeboden zou krijgen na mijn optreden. Vervolgens ga ik naar de lokale alto-kroeg waar ik gelijk word herkend als de dichter van het moment... en na een uurtje gratis bier stem ik toe mijn bundel integraal voor te lezen aan het toegestroomde publiek van onder de 25. Voordat ik naar een of ander huis wordt meegetroond door de mooiste en de slimste... geef ik mijn hotelsleutel aan de jongen met de grootste hanenkam... met de toevoeging dat er genoeg geld in het nachtkastje ligt om een mooi feest aan te stichten. Later krijg ik rekeningen en wederom boze brieven van de moeders. Ik haal mijn schouders op, haal de kat aan en kijk heel serieus. Zover zal het helaas wel niet komen. Maar aangezien ik nu voor het eerst op de nationale radio te horen ben... wil ik u oproepen om vooral de schijn op te houden als u mij mocht tegenkomen. Zet een hoge hoed op en ik zal denken dat u de burgemeester bent. Dek de tafel met dubbel bestek en elke bloemkool wordt voor mij drie sterren. Moeders, poets uw dochters op. De stort, zo heet zijn binnenkort te verschijnen eerste dichtbundel. U een column van dichter-columnist Joost Aum, hier op Radio 1. Give me some stones and I'll build you a wall, a solid heap of peace. Or give me some stones, no, I won't build St. Paul's. Only great build with stones that breathe. But draw me some lines and I'll draw you a face vividly marked by age or dance me a dance and i'll dance you around to the beat of our feet it's sound but all imperfections all are gods i found my answer in the arms the arms of the arts. Its name, I'll judge it by its light Shout me a lie and I'll smile you to truth Neither is laid down in books Whisper a joke and I will laugh out loud But I cry if I laugh too long Or oh, I'll never forget the day that I met The muse whose arms I chose All perfections are My answer in the arms of the arts All oh, revelations true and sublime Will find their way into art and due time Of the arts, all revelations, true and sublime, will find their way into our... Bent gewoon uit ons eigen Nederland, Alaska. Hoorde je hier op Radio 1 bij OMROE Een blik op de toekomst, dat is wat u deze hele nacht van ons hoort. En iemand die veel nadenkt over de technologische kant van die toekomst... is Ronald Hunneman, filosoof en docent kunst, en cultuur en media... aan de Rijksuniversiteit Groningen, meneer Hunneman. Ronald, uh, uh, ja, volgens jou zijn we naast mens ook allemaal voor een deel machine. We hebben het er al even uh, over gehad. Maar ja, waaruit blijkt dat nou, nou precies? B bijvoorbeeld bij u, maar, maar misschien ook bij ons? Uh, um, het uh, het voorbeeld is, uh, denk ik, het horloge. Um, de, uh, de klok. Um, wat je ziet is dat mensen... Uh, Bijna niet meer zonder klok kunnen leven. De, het polshorloge is uh, iets wat we omhebben. Tegenwoordig zit het op je mobiele telefoon en dan kijken we daarop voor de tijd. En wat je ziet, is dat mensen zich ook gaan voelen naar de klok. He, we hadden net even een gesprek van hoe laat vind je nu het meest midden in de nacht? En dat is heel raar. Terwijl ook, kan ik elkaar, elkaar dat is kunnen vragen. De, ja. he, wanneer. Het andere, wat je soms, dan zeg je tegen iemand: wil je wat drinken? En dan kijkt hij eerst op zijn horloge. En dan zegt hij: Nou, doe maar, ik lust wel wat. Of de, de, heb je trek en dan kijkt iemand eerst op zijn horloge. Dus wat je ziet, is dat wij ons, ons, ons lijf en, en de manier waarop we de wereld ervaren, dat doen we voor een deel via ons horloge. En dat, dat, dat is gewoon een stuk techniek. We verankeren onszelf in de tijd. Daarmee verankeren we onszelf in een bepaalde vorm van tijd, namelijk de tijd van het horloge. En, en, en dat is best lekker. Ik bedoel, ik ben daar, ik ben daar geen tegenstander van. En uh, mensen denken dan altijd, ja, dat is niet goed. Dus we moeten in de vakantie ons horloge weer afdoen. Ja, dat snap ik niet. Want dan, uh, dan ga je weer aan andere dingen koppelen. Dus, dus uh, hou, hou het lekker uh, aan dat horloge. Kijk, en als je dat eenmaal weet... dat je met een horloge... dus een, een, een nieuw type uh, ervaring van de wereld... Uh, teweeg kunt brengen bij mensen... ja, dan... dan het leuke is natuurlijk dat we in de komende tijd gaan experimenteren... met allerlei extra zaken. Uh, in, in, in Zwitserland is een mooi experiment uitgevoerd... waarbij mensen een belt omkregen, een, een, een soort dikke riem... waarmee ze konden voelen waar het noorden was. He, dat, dat, dat was een kompas. En dan voelden ze met trillers op, op hun buikstreek... voelden ze uh, hoe ze georiënteerd waren. Nou, in het begin voelt dat raar en ga je erover nadenken. Na minder dan een dag heb je al niet eens meer omdat je dat, door dat je dat ding om hebt en, en, en, en krijg je er dus een gevoel bij dat je incorporeert... in, je, ja, in de manier waarop je de uh, uh, omgeving ervaart. En dan kunnen wij praten over twee straten alsof ze hetzelfde gevoel hebben... Waarmee we dan bedoelen dat ze allebei precies noord-zuid lopen, lopen, bijvoorbeeld. Ik heb geen richtingsgevoel, maar door zo'n belt zou ik een enorm goed richtingsgevoel hebben. Ja, absoluut. Krijgen. absoluut. En, en, en, maar dat is, kijk, ik heb ook van nature geen tijdgevoel, maar door een horloge lukt dat fantastisch. En dat kun je met zo'n belt ook doen. Nou, vond ik die belt nog wat groot in, dat, in het Zwitserse experiment. Maar op het moment dat die zo groot wordt als een broekriem, nou, vind ik, vind ik wel interessant. En, en, en kan ik er iets uh, bij hebben. Er is een kunstenaar, Orbison... Uh, er staat een mooie lezing van hem op dit moment op uh, www.ted.com. En die heeft een, uh, uh, een, uh, een camera uh, op zijn hersen, uh, hoe heet het, uh, schedelbasis laten monteren. Ja. Aan, aan een staaf. En die camera, hij is zelf kleurenblind, deze kunstenaar. En die camera registreert de meest aanwezige kleur in de omgeving. En zet die om in een trilling op zijn... <laughs> Uh, schedelbasis. En die trilling hoort hij dan weer met, met, met zijn oor. Nou, in het begin is dat heel raar, hè, die, die, die trilling. Hij moest hier heel lang aan wennen, dat denk ik ook, want dit is nogal een ingreep. Ja. Uh, hij heeft het chirurgisch laten doen, dus ik denk niet dat, dat dit zomaar even iets is. En hij kan dus nu de meest aanwezige kleur in een omgeving voelen. Zeg maar. maar Zijn we dan ook op een bepaald moment in de tijd aangebroken waar we niet langer het horloge om onze pols hebben. En niet langer met een telefoon in onze zak zitten. Maar dat we ook daadwerkelijk fysiek die technologie onderdeel van onszelf aan het maken zijn. Ja, nee, nee, dit is daadwerkelijk... Is het een overgangsfase? Nee, dit is daadwerkelijk fysiek. Uh, fysieker dan dit hoeft niet. Oh. Wij denken altijd dat alles in ons moet zitten... Ja. Om, om echt van ons te zijn. Ja, maar dat is niet waar. Uh, uh, het lekkere van je ogen bijvoorbeeld... is een van de weinige zintuigen die je ook af kunt sluiten... dus dat je ze even dicht kunt doen. Nou, dat is een hele prettige eigenschap van de ogen. Ik zou zeggen, implanteer die telefoon niet... Uh, uh, hou hem lekker bij je vingers, omdat je ook al vlooit met je vingers. Dus dat, dus dat past weer uh, ja, Want uh, Dat is iets wat, wat, u, wat wij nog net tussen, tussen, uh, tussen de gesprekken door tegen elkaar zeiden. We hadden net in het eerste deel van dit uur over het belang van Facebook... dat dat goed is, dat het voelt als vlooien. Maar u zei ook nog dat het juist heel belangrijk is... dat we dat met onze vingers doen. Ja. Wat maakt het zo belangrijk dat we dat juist met onze vingers... aan die kleine nou, schermpjes kan... zitten te... Vrienden. Omdat je uh, uh, iets... Uh, onze vingers uh, zijn de toegang tot uh, zeg maar de fysieke technologische wereld. Hè? Vingers en ogen zijn daar heel belangrijk in. Andere zintuigen ook, maar, maar dit is heel belangrijk. Dat zijn ook, vingers zijn ook de dingen waarmee we elkaar vlooien. En uh, dat maakt het heel erg aangenaam om, om, om daar vingers voor te gebruiken. Dat, was, dat is een van de beste zetten geweest van Steve Jobs. He, dat hij uh, geen klantonderzoek doen. In het eerste uur was er, was er een, uh, een uitvinder die zei... je moet eerst een goed klantonderzoek doen om te weten of iets nuttigs is. Nou, Steve Jobs heeft het touchscreen, heeft hij onderzoek naar laten doen... en daar kwam uit, daar zit niemand op te wachten. En toen heeft hij gezegd, maar we gaan het wel maken. En de klasse van Jobs is dat hij aangevoeld heeft, hoe weet ik niet... maar dat die vingers er degelijk toe doen. Omdat je daarmee de wereld manipuleert en het orgaan waarmee je de wereld manipuleert... daarmee kun je ook de wereld begrijpen. Zometeen gaan we het nog hebben over het maatschappelijk belang van technologie... als onderdeel van ons lichaam. U hoorde Ronald Huneman, filosoof en docent kunst- en cultuur-media... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dank u wel voor dit moment. 2011 was het jaar van de vrijwilliger. Dit jaar is het jaar van de bij. En zo is er elk jaar wel weer een jaar van. 2013 is er weer zo eentje. Namelijk het jaar van het voorlezen. Want er moet meer voorgelezen worden. Dat vinden Stichting Lezen en de Stichting Collectieve Propaganda... van het Nederlandse boek, het CPNB. We praten erover met Eppo van Nispunt tot Zevenaar... directeur van het CPNB. Goedemorgen goedemorgen. En hartelijk goedemorgen, kwart voor vijf. Ja. Um, het komend jaar dus, 2013, het jaar van dat voorlezen. Waarom is dat zo belangrijk, dat voorlezen? Nou, mijn, de man hier voor mij, heeft over alle prachtige technologie en uh, hoe het allemaal niet moet, dan moeten we met het hoofd en alles mee doen, de vingers. Um, voorlezen als, uh, zeg maar, een van de sensorische gevoelens in ons leven. Hè? Waarom is ademen belangrijk? Waarom is uh, kijken belangrijk? Uh, voorlezen is een ongelooflijk belangrijk onderdeel van onze ontwikkeling als mens in de maatschappij. Zonder uh, voorlezen, zonder zeg maar, in contact te komen met taal, uh, wordt helemaal niks met ons. En is wordt er nu persoon. dan te weinig voorgelezen voor uw gevoel? Nou, te weinig wil ik niet zeggen, maar je, je kunt er nooit genoeg van voorlezen. En het mooie is, het hoeft niet alleen maar voor kinderen. Je kunt letterlijk voorlezen van 0 tot uh, 100. Als je zou willen. En dat moet je ook doen. En daar uh, word je gewoon een beter mens van. Oh, dan moet je nog even nog iets, iets beter toelichten. Waarom worden wij een beter mens van voorlezen? Nou goede vriend. Jij bent hier de radiopresentator. Ja. En je probeert de wereld in dit onmogelijke tijdstip te inspireren. Dat doe je heel aardig. Maar dat kun je alleen maar doen als je in contact bent met taal. En goed hebt leren spreken. En goed hebt geleerd waar woorden toe doen. Nou ja, dat, dat voorlezen is, dat de, is daar de belangrijkste bijdrage in. Hey, uh, ik neem aan dat jullie druk bezig zijn met de voorbereidingen voor het jaar van het voorlezen. Uh, uh, wat, wat, wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, de, de, de, de, traditioneel, zeg maar, uh, heb je de Nationale Voorleesdagen, die zijn dat in januari, daar de, de trappen we mee af. En uh, die gaan natuurlijk nu op een hele bijzondere manier aan kleden. Die Nationale Voorleesdagen die kent iedereen, omdat dat vaak allemaal bekende Nederlanders zijn die dan voor een klas van uh, met peuters, kleuters uh, iets voorlezen. Uh, wij gaan dat uh, veel meer uitbreiden, veel groter maken. Daar beginnen we mee. Maar dan gaan we vervolgens... Uh, kijk, ik kan je alles vertellen. Maar uh, zorg dat we iedere maand uh, dat voorlezen uh, op de bovenste agenda van iedereen staat... door iets uh, bijzonders te doen. We gaan het uh, absoluut grootste wereldrecord voorlezen doen. Dat betekent dat we in principe de 365 dagen die je 2013 uh, gaat kennen... Uh, dat we zorgen dat, dat iedere dag, 24 uur per dag, wordt voorgelezen. Taal uh, waar en hoe... hoe? Ja, kijk, als ik dat nu allemaal ga vertellen, dan is het u geen donder meer. Nee, dat is, dat is waar. allemaal heel geheim. Dus dat ga ik je allemaal niet vertellen. En 2013 maar... is hij ook nog, nog een eindje weg, uh, oh. natuurlijk. Uh, oh, ja. Meneer Van Nispen, misschien wel handig om, om nog een praktisch element aan dit gesprek te ja. verbinden. Want we hebben het nu over waarom is voorlezen belangrijk? Wat zijn jullie allemaal aan het doen? Maar het voorlezen zelf, uh, er zijn heel veel manieren om dat te doen. En mensen hoeven natuurlijk ook niet te wachten tot, tot 2013 om te beginnen met voorlezen. En, he, heeft, niet, u, ook. heeft u ook. Wat zijn de do's en don'ts op dit gebied? Nou, er zijn uh, de do's is vooral. Ga gewoon lekker voorlezen. En uh, bijvoorbeeld als je het met kinderen doet en iedereen kan zich dat het beste voorstellen, uh, is dat het maakt niet uit uh, uh, hoe vaak je een boek voorleest aan een kind. Uh, zeker niet tot de lezen het acht zo'n beetje. Dus je kunt tot zo'n acht zijn echt eindeloos blijven voorlezen. Uh, een mooi voorbeeld is dat je toch al het eerst gaat... Uh, het zijn een paar open deuren, dat moet ik er wel bij zeggen. Mm -hmm. Maar uh, Bijvoorbeeld dat je een boek hebt dat past bij de belevingswereld van het kind. Vaker uh, iets niet zelfs te bedenken wat leuk is. Maar bedenk vooral wat het, wat, wat het kind leuk vindt. En dat geldt eigenlijk ook voor de volwassenen. Een uh, heel aardig is, zorg ervoor dat je uh, dat eindeloos... Kunt voorlezen, bespreek het met, hè? Je hebt een, een, een, een belangrijk bij het voorlezen is het ritueel. En want ja, het ritueel kun je alles bij bedenken, maar dat je dat een vaste tijdje doet, op een mooi plekje, eh uh, voor volwassenen geldt, doe het bij een kampvuur of uh, met een gitaar erbij en uh, bij wijze van spreken en voor kinderen is dat ook net zo het is een mooie moment, uh, op de avond vaak of uh, begin van de dag ergens dat kan ook uh, je mag best een moeilijk boek hè, kiezen mensen denken altijd, uh, ja dat moet allemaal heel simpel zijn, nee je kan best uh, hoe moeilijker eigenlijk je iets voorleest hoe beter het is, want dan worden kinderen en ook volwassenen er veel beter mee in contact gekomen, Nou, ja, een absoluut Dood is, ja, ik vind het zelf soms heel erg, maar is stemmetjes. Ik heb zelf vijf kinderen. Uh, ik dacht dat ze heel erg into de stemmetjes waren, maar die uh, zeggen ook: nee, papa, lees daar nou gewoon liever normaal voor. En dat is eigenlijk heel erg algemeen. Zorg ervoor gewoon dat je tekst leest en doe geen gekke stemmetjes. Al was het maar, omdat als je het boek voor de derde keer weer probeert te doen, je weer een ander stemmetje gebruikt. Het is heel moeilijk om steeds hetzelfde stemmetje te doen. Een andere dood natuurlijk is, is dat je uh, uh, slecht voorleest. Dus lezen alleen al is al een heel uh, oefen daarin. Kijk, we zijn weer een stuk wijzer geworden. 2013, het uh, jaar van het voorlezen. Uh, ja. Bedankt voor de informatie en een uh, heel Boor. mooi voorleesjaar toegewenst. Appel van Nistelrooy, Tot 7 en dank u wel, directeur van het CPNB. Zijn. Turner, Peggy, Sang, de Blues, de mens als machine. Steeds meer integreren we technologie in en om ons lichaam. En langzamerhand worden we die technologie. Dat is het verhaal van de Ronald man, filosoof en docent kunstcultuur en media aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is nog steeds bij ons te gast. Um, we hebben net drie blokjes gepraat over de mens als cyborg. Wat hebben we daar nu eigenlijk aan? Voor onszelf. De, ja, de, de, voor de maatschappij. Voor de maatschappij. daar ja, ja. zit, zit Er zitten twee, twee eh, eh, kanten aan. Hè. Voor mensen zoals uh, ons... Uh, betekent het... dat we de wereld... op een steeds rijkere manier... Eh, uh, gaan ervaren. Dat is, dat is het voordeel van technologie. Er, de komende generaties... zullen de wereld op een rijkere manier ervaren... Uh, dan we ooit uh, gedaan hebben. Uh, om dat te bereiken moeten we weg bij de hersenmythe, de hersenreligie. Dat het allemaal om informatie gaat die in ons brein moet. En we moeten door naar het idee dat technologie ons nieuwe zintuigen kan geven... en een nieuwe manier om naar de wereld te kijken. Dat is wat het voor ons zal betekenen. Voor de maatschappij zal het betekenen dat we daar ook rekening mee moeten gaan houden. Kijk, als, als, als, als wij als Nederland een innovatief en kennisland willen zijn... Uh, dan moeten we ons daar ook op gaan richten. Dan zullen we ook moeten uh, zeggen... laten we nu dit soort dingen ontwikkelen. En wat je ziet is... dat... Uh, uh, die, die, die nieuwe technologie... en die nieuwe vondsten... Ja, die worden bij uitstek uh, uh, ontwikkeld... door mensen die, die... aan de randen werken... van wat nog net wel en, en net niet kan. Dat zijn vooruitstrevende wetenschappers... dat zijn kunstenaars... dat zijn uh, uh, uh, vreemde uitvinders... en... En het, het aardige zou zijn als we onze maatschappij daar ook wat op zouden kunnen uh, richten. Veel meer. Ik bedoel, we gaan straks, geloof ik, over economie praten. Hartstikke belangrijk. Het doet er allemaal enorm toe. Maar <lacht> eigenlijk, natuurlijk, voor hoe we de wereld ervaren, helemaal niets. Uh, uh, uh, nou, maar, uh, maar dit is, dat is grappig dat u dat zegt. Want als we kijken naar technologie en dat we steeds meer technologie uh, uh, adopteren, eigenlijk, ja. in ons wezen. Uh, uh, dan komt ook geld om de hoek kijken. Ja. Uiteindelijk zul je die technologie ook moeten kunnen betalen. Is, is, ja. is dit een nieuwe kloof tussen arm en rijk die we aan het maken zijn? Nou, ja, ja kijk, uh, toen de ganzenveer kwam, konden eerst de rijken dat betalen... En, en, en tegenwoordig heeft iedereen een ballpoint. Uh, en, en zo zal het met technologie altijd gaan. Uh, uh, uh, technologie heeft ook de neiging om heel erg goedkoop te worden... in de loop der tijden. En uh, in China maken ze nu een, een, een, een nep-iPhone voor een paar dollar... Uh, uh, dat zal gaan gebeuren technologie kost in, in feite niets net zoals een vuistbijl uh, uh, natuurlijk uh, uh, weinig kost en dat, dat, dat zullen we gaan inkorten. waarom? omdat we dat zo lekker vinden en omdat we anders geen mens meer zijn kijk dat is het belangrijke dat is dus wat we aan het uh, doen zijn. Uh, steeds meer technologie. Ja, ik, denk, ik denk dat we er ook wel een beetje doorheen zijn. Uh, in dat opzicht. Niet En, alleen en klartijs, ik voel me maar. lekker bij al die technologie. Dat is wel goed om te zeggen. toch? Dat hè? is het vooral. Ik kom eruit. Oh ja, het, is, het, het is omgekeerd. Jij voelt je lekker omdat je je zo aan technologieën weet te koppelen. En het, het, het, dat is een heel fijn gevoel. En we moeten weg bij het idee dat technologie en gamen dat, dat ons zou verarmen. Ja. Het verrijkt ons. Lekker die telefoon in de hand houden. Heerlijk. En, en lekker die, die, uh, die oortjes in met die muziek. En dan komt het helemaal goed. Um, wij gaan vrienden worden op Facebook. En uh, wij gaan nog heel vaak flowen. Dat, ga, dat gaan we over. Ik word over. <laughs> Twee minuten krijgt u een vriendschapsverzoek op uw Facebook. Uh, hartelijk dank voor uw komst naar de studio. Of ja, ik begin weer u te zeggen. Hartelijk dank voor je komst naar de studio. Ronald Hunneman, Graag filosoof wel. en docent kunst en cultuur en media... aan de Rijksuniversiteit Groningen. De geruchten worden steeds hardnekkiger. Op 12 september verschijnen de iPhone 5 en iPad mini... Jawel Ronald, gaan deze twee Apple-producten opnieuw voor een revolutie zorgen? We praten erover met Gonny van der Zwaag, Gadget Watcher en oprichter van iPhone Club. Gonny, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is het zo? Gaat het echt op 12 september gebeuren, die iPhone 5? Nou, het begint er wel heel erg op te lijken. Er zijn uh, meerdere geruchten sites die het uh, bevestigd hebben. En ook de Wall Street Journal heeft het bijvoorbeeld uh, ja, gezegd dat, het, uh, dat er dan een uh, evenement van Apple is. En als het aangekondigd wordt dat er een evenement is... dan wordt er vaak iets groots gelanceerd, hè? Ja. Mm -hmm, yeah. Die iPhone 5. Er gaan ongetwijfeld weer mensen in slaapzakken voor Apple Stores liggen. Maar wordt dit echt een verbetering? Of is het eigenlijk gewoon weer een manier om geld uit onze zakken te kloppen? <laughs> nou, dat, dat laatste ook. Maar uh, de verwachting is dat deze keer wel weer een, uh, dat er een ander apparaat op de markt komt. Apple heeft een beetje de gewoonte om elk jaar um, of elke twee jaar een, uh, een schema te volgen. Dan weer een grote hardwareverbetering en dan weer een grote softwareverbetering. En voor dit jaar staat eigenlijk weer uh, ja, een nieuw uiterlijk op het programma. Ja, weet, weten we al wat van die uh, iPhone? Nou, er zijn al heel veel uh, foto's gelekt en ook uh, behuizingen die bijvoorbeeld door reparatieshops uh, zijn verzameld en dan in elkaar gezet. Um, dat zijn nog geen werkende uh, toestellen natuurlijk, maar ja. je kan er al wel een aantal dingen uit aflezen. Bijvoorbeeld dat er een uh, metalen achterkant uh, in zit. En softwarematig dan? Komen er ook uh, softwarematige verbeteringen? Uh, nou, daar heeft Apple al uh, redelijk wat van uh, bekendgemaakt. Want iOS 6, dus het nieuwe besturingssysteem... dat is uh, afgelopen, uh, even kijken, mei al uh, onthuld. Maar nu heb ik een iPhone 4. We gaan zo even praten over die softwareverbeteringen. Die uh -huh. iPhone 4 kan ook dat nieuwe besturingssysteem van Apple draaien. Waarom zou ik in hemelsnaam een iPhone 5 moeten kopen voor een mentale achterkant? <laughs> ja, dus dat ligt eraan wat we er nog meer in gaan stoppen. Een van de geruchten waarover wordt gesproken is uh, NFC. En dat is uh, Near Field Communications. En dat is dat je... Braadloos transacties zou kunnen doen. Dus net zoals de OV-chipkaart, dat je ah. je telefoon langs een dingetje haalt en dan kun je meteen betalen. Ja, een beetje, beetje de, de, de opvolger van de Bluetooth, zeg maar, maar dan wat praktischer. Ja, klopt. Ja, want dat, dat Bluetooth, dat zou hem ook ooit helemaal worden: eh, dat we allemaal met elkaar in de kroeg eh, zouden gaan chatten, maar dat, ik heb het nooit gedaan. In dat, dat, dat IO6, hè, dat nieuwe bestuurssysteem, wat is daar de grote nieuwe verbetering in? In um, nou, er is in ieder geval in uh, Syrië van alles verbeterd. En er zit een nieuwe kaartapplicatie uh, in, die door Apple zelf is gemaakt. En daarmee zetten ze Google Maps aan de kant. Uh, en voor Nederlanders zit er ook Nederlandse navigatie in. Dus die, die kaartnavigatie van Apple wordt beter dan de Google Maps navigatie? Uh, ja, nou ja, in ieder geval dat je het in het Nederlands kunt doen. Of het ook zo goed werkt als uh, Google Maps, dat uh, weten we natuurlijk nog niet. Er missen wel twee dingen, de straatweergave, dus de foto's van uh, hoe de straat er in werkelijkheid uitziet, en dat, heeft echt nog, ja. Ja, dat heeft Apple nog niet voor elkaar. En ook uh, openbaar vervoerinformatie zit er niet in. Nee, even naar een uh, ander onderwerp, want we hebben het nu de hele tijd over de iPhone, maar ook de iPad mini zou er aan uh, komen te zitten. Ja, een iPad mini, is dat eigenlijk niet gewoon een iPhone? Uh, nou, het is eigenlijk meer een grote iPod Touch. Maar Wat levert dit ons op, die iPad mini? Ja, dat is de grote vraag. Uh, voor mij is dat uh, wel een, uh, ja, een beetje een twijfelgeval. Want daar is eigenlijk nog niet zo heel erg veel van uitgelekt. Dus ik weet eigenlijk ook niet of het, of het er wel aankomt. Nee, en heeft hij dan een metalen achterkant? Dat weten we ook nog niet. <laughs> nou, dat denk ik dan weer wel. Nou, ja, dat weet je ook natuurlijk niet. Hm. Um, maar ja, welke groep mensen gaat het aanspreken? Want er zijn nu al best veel uh, tablets van, uh, met een 7-inch scherm. Ja, dat... Die slaan nog niet echt heel erg uh, hard aan. Google heeft bijvoorbeeld de Nexus 7 uitgebracht. Die wordt op zich wel goed verkocht. Dus wat Apple daar dan uh, nog aan toe wil voegen, dat begrijp uh, ik eigenlijk niet zo goed. Al is goed. Apple natuurlijk wel altijd het merk dat, dat uh, met een nieuw product... en met die marketing en met die naam Apple zo'n product wellicht wel goed in de markt kan zetten. Ja, klopt. Maar dan hoop ik toch dat Apple wel iets uh, vernieuwenders doet dan alleen maar een kleiner scherm. Hmm. Nu je het veel over Apple... Is er nog een andere grote gadget waar wij ons ontzettend op moeten gaan verheugen voor komend najaar? Komend najaar? Of uh, de zomer daarna? Nou, de, de Nexus server waar ik het net over had. Dat is op zich wel, als je de iPad te duur vindt, uh, dan is dat wel een mooi alternatief. Die kost 200 dollar. Hij is nu nog uh, alleen online te krijgen, maar als die straks gewoon in de winkel te krijgen is... dan uh, nou, lijkt me wel dat heel veel mensen eentje gaan kopen. En minstens net zo goed? Ja, dat is een kwestie van spaak. <laughs> Het punt is wel dat je bij Android-tablets... want de Nexus draait op Android dat je wat sneller weer aan een nieuw apparaat toe bent. Uh, omdat er steeds weer... Ja, de snelheid van nieuwe apparatuur komt, is daar zo snel... dat je al heel snel denkt van, nou, ik wil toch weer een andere. Bij Apple zit je toch wel een jaar weer aan hetzelfde apparaat vast. Dus persoonlijk vind ik een, een iPad een betere investering. En u koopt sowieso de iPhone 5 in september... Ja, je ja, moet die wel, ja. Met, met slaapzak voor de winkel en al. Yes. Ja, <laughs> ja. Um, ja ik, we gaan kijken wat de iPhone 5 ons uh, oplevert. Of het ons leven gaat verbeteren. Dankjewel, Groenny van der Zwagen. En dat was hem um, alweer. Ja, we zitten kort in de tijd, dat wil zeggen. We hebben nog een paar seconden tot vijf uur. Maar na vijf uur nog een heel uur. Een vooruitblik op het nieuwe seizoen. Dat doet u hier bij Omroep WNL met onder andere... Voetbal, wie wordt kampioen? Ja, en economie ook. En uh, ook wat over uh, openbaar vervoer. Nou, en nog heel veel meer. U hoort het zo meteen. Maar nu eerst het NOS-journaal met Rachid Finch. BNL. Nieuws in de nacht.